4 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. In de Franse Alpen is een klein privévliegtuig neergestort. Daarbij zijn alle vijf inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de buurt van de luchthaven bij Grenoble. Het toestel stortte door nog onbekende oorzaak kort na het opstijgen neer. De identiteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt.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 In Nederland loopt een strafzaak tegen Janssen Steur. Er wordt ervan verdacht dat hij als arts bij het medisch spectrum Twente... foute diagnoses heeft gesteld. Mogelijk hebben 13 mensen daardoor onterecht een hersenoperatie ondergaan. Op het Nederlands kampioenschap Schaatsen... heeft Margot Boer de eerste wedstrijd op de 500 meter gewonnen. Ze was 1200ste sneller dan Thijsje Oenema. Laurien van Riesen eindigde op de derde plaats. Vanmiddag rijden de vrouwen ook nog de 1000 meter. Het weer. Vanavond en vannacht plaatselijk wat motregen. Morgen opnieuw bewolkt en motregen. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Journaal.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 Met uh, nog twee gasten aan tafel. Roland Kieft, uh, de uh, artistiek leider van het Haagse Residentieorkest, tegenwoordig. Be bevalt het overigens, die baan? Ja, ja? ja Net ik, begonnen? Uh, we hebben gisteravond ons allereerste concert van het uh, seizoen gehad. Ja. En ik was uh, buitengewoon uh, trots op uh, mijn mensen. Ja. Geweldig gespeeld. Een heel leuk, uh, energiek Mozart-programma met een uh, bijna volle zaal. Dus wat wil je nog meer? Maar heel goed. <laughs> um, uh, ik ben nog even blijven zitten, omdat ik straks nog van jou graag wil horen. wat jouw verwachtingen zijn. Wat uh, tips voor het komende jaar waar je naar uitkijkt en dergelijke. Ook aan tafel uh, Frans Tomese, PF Tomezen. Uh, want uh, de cult held J. Kessels, hoofdpersoon uit twee romans. die heeft morgen zijn eigen, ja, eigen fandag in het Comedy Theater in Amsterdam. Dat had je toch nooit kunnen bedenken dat het nog eens zo weer zou komen? Ja, ik verbaas me bij je Kessels over weinig, dus dit uh, kan er ook <laughs> nog wel bij. Dit kan er ook nog wel bij. Goed, nou we praten straks uitgebreid verder. eerste starten wij in de motor. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met. Met Maarten van Roosendaal. Maarten, goedemiddag. Ik rijd volgens mij zo'n tunnel in, dus je moet uh, opschieten. Ja, ik, ik hoor het. Je was ook bijna niet te verstaan. Dus uh, je, je, je bent in de buurt van Schiphol, begrijp ik. Ik ben nu in de buurt van Schiphol, ja. En waar gaat de reis naartoe vandaag? Naar Breda. Aha. Ik mag naar het chassé. Ja, helemaal uitverkocht al, hebben wij gehoord. Ja, geloof het wel, ja. ja. Je, je, je reist per uh, trein. Is dat de, de gebruikelijke manier om naar het theater te gaan? Nou, sinds een paar jaar. Mm -hmm. uh, ik reis heen per trein en thuis wordt het netjes gebracht. ja. Uh, dat is namelijk geen doen, als je gespeeld hebt. Nee. Uh, maar heen vind ik eigenlijk wel lekker. Dat is begonnen met toen ik een shopfeur had met benen en die gast was aan het afstuderen. En die kon eigenlijk alleen s'avonds, dus toen heb ik dat gewoon eens geprobeerd. En dat beviel eigenlijk heel erg goed. Ja. Lekker in en dan, e eerste en eerst de eerste klas, neem ik aan. Eentje. Dus uh, dan vind ik het ook wel lekker om, uh, kijk Edwin, mijn technicus, is al in het theater bezig. Ja. En dan hoeft hij ook niet om te rijden, weet ik ga wat. Ja. Nou, dus ik zit nu uh, keurig uh, eigenlijk in de stiltecoupé eerste te kwars. Ik nou, ben nou, een, nou, een, nou, een ja. te lezen. Ja. Dan mag je tegenwoordig niet meer roken in de trein, maar ik dacht dat jij nou, toch een behoorlijke... Dat, dat hou ik nog net vol. <laughs> dan is er uh, de Breda toch een hele eind lijkt me zo. Ja, ik zit nu in de Vira. Als hij rijdt, schiet het dan op. Ja, als hij rijdt. Als hij rijdt, ja. Dan gaat het echt hard. Ja. ja, dat was dus er vanmorgen even op strand. Ik ben ik in Breda, dus dan, nou, dat moet ik volhouden. Ja. Goed, goed. Kranten mee nee, eh, dat voor een. Ik neem te gewoon snel. Ja. Net als, als in een restaurant bijvoorbeeld. Dat gaat gewoon opzettelijk hard. Ja, ik hoor dat je langzaam die tunnel inzakt. Maar ik probeer toch nog een gesprek met je te voeren. Uh, je neemt de kranten mee. Nemen nog meer dingen mee onderweg? Nou, heel soms een boek. Als ik hmm. echt ver moet. Ja. Want dan heb je het op een gegeven moment wel gehad met die kranten Als dus je drie uur in de trein zit of zo. Uh, ben ik er nog? Ja, ik ben er nog. En jij bent er ook nog. Okay. Ja. Okay. Zeg, ja, dan, dan, dan, dan, dan kom. Dan, dan kom je straks in het, in het theater aan, het Chassé-theater. Zijn er ja. nog bepaalde eisen die een Maarten van Roosendaal stelt aan de kleedkamer al daar? Nee hoor, helemaal niks. Niks? Het eerste wat ik doe is op de stoel gaan staan en de, en de grootmelder afplakken met een loefchat. <tog> Dat is eigenlijk het enige. En als ze daarover zeiken, dan, uh, dan wordt het moeilijk. Inderdaad, dat spelen we s'avonds niet. Ja, ja. Uh, uh, dus, dus dat is heel belangrijk. En verder uh, even eten met de techniek is bij de lokale Chinezen. Of hebben jullie een cateraar? Nee, wij zorgen altijd wel dat we goed eten. Ja. Of in ieder geval vind ik het heel belangrijk dat hij goed eet. Ik bedoel, ik eet niet zo heel veel van voortgeving. Ehm... Mm. Nou, en heel af en toe, als we echt vier, vijf keer per week spelen, dan komen we ook wel eens bij een Chinees terecht. Ik moet eerlijk zeggen, sommige Chinezen, we weten inmiddels ook precies waar ze zitten, Ja. zijn ook gewoon heel goed. Toen schade en schande wijs geworden, denk ik. Ja, de der jaren de, de, de, de, de, de, de weet je wel ongeveer als je ergens bent waar je heen moet. Ja, goed. En De voorstelling, de gemeende deler de, die je nog steeds speelt, even voor de mensen die hem niet hebben gezien, wat, wat kunnen we verwachten? Nou, ik speel nog wat eind februari. Mm. Ik zit in mijn eentje op toneel. Ik ga eigenlijk aan het begin achter de vleugels zitten, daar kom ik ook niet meer achter vandaan. Dus dat is weinig dans, zou ik maar zeggen. Uh, het is heel veel zingen. Ja. Yeah. Uh, en veel praten, gek genoeg. Ja. Yeah. Daarom zit ik ook in mijn eentje op toneel, want ik, ik, uh, anders zou de Eva van de Marcel met wie ik altijd gespeeld heb yeah, Marcel de een groot. soort combo worden. Yeah. Nou, wow. dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Uh, omdat ik in mijn eentje ben, praat ik ook meer, moet ik zeggen. En dat gaat sterk ja, wat de deler eigenlijk al zegt, dat gaat veel over gemiddelde. Uh, en in het woord de deler uh, zit natuurlijk en het woord gemeen en het woord deler. Ja. En tel daar dan mee op dat ik dan de deler ben. Nou, dan heb je ongeveer, heb je ongeveer, wel, uh, ongeveer. Uh, 1 uur en 20 minuten rond. <laughs> het is zeer de moeite waard. Mensen die, die hem nog kunnen willen gaan zien, uh, haast nu. Uh, dank je, Maarten. Uh, heel veel plezier vanavond. En hey, het uh, jullie, chassé op om... ja. Oké okay dan. Oké, okay, dag. Volgende naar. week in uh, Kampen, hier u gewaard. Een medemblik is, uh, is hij uh, nog te zien. Ja, de wereldliteratuur heeft uh, flink wat... Cult helder voortgebracht. Ik ga zo met de PFT-meester de praten over J. Kessels. Maar eerst gaan we even naar Sebastian Timmerman in Groningen bij het, bij het schaatsen. De 500 meter voor de Heer als ik me niet vergis. Inderdaad. En die zit er net op. Eerste afstand van het enkel sprint bij de mannen. En het was er een van hoog niveau. Michel Mulder wint de strijd met zijn tweelingbroer Ronald Mulder. En dat niet alleen. Rijdt 35-45. En dat is een dik baanrecord voor die Michel Mulder. Waarmee hij dus de openingsafstand wint. Haalt bijna vier tiende van een seconde af van het oude baanrecord, dat op naam stond van 500 meter specialist Jan Smekens. Smekens wordt dit keer op 100ste van een seconde tweede. 100ste dus maar achter Michel Mulder. Ronald Mulder wordt derde en Hein Otterspeer vierde. Die vier zaten onder het oude baanrecord en zitten ook dicht bij elkaar. Wat verschil tussen winnaar Michel Mulder en Hein Otterspeer op de vierde plaats. Later op de 1000 meter vanmiddag is maar 2800ste van een seconde. Stefan Groothuis, de Nederlands kampioen. Vijfvoudig Nederlands kampioen uit het verleden. Op de vijfde plaats staat een beetje niemand's niemandsland. En dan vanaf de zesde plaats, Kjeld Nijs, begint eigenlijk de middenmoot. Vier man hebben dus behoorlijk afstand genomen op de openingsafstand. Michel Mulder, Jan Smekens, Ronald Mulder en Hein Otterspeer. De top vier op de 500 meter, de eerste afstand van het sprint bij de mannen. Dit is Opium. J. Kessels, De Novel en Het Bami-schandaal. Twee uh, boeken over uh, het uh, hoofdpersoon J. Kessels. Morgen wordt hij geëerd, deze hoofdpersoon, uh, bestaande hoofdpersoon... overigens van de P.F. Tomese, uh, in het Comedy Theater met een echte fendag. Uh, J. Kessels bestaat, zoals ik al zeg, echt. Um, maar is hij morgen ook aanwezig, Frans Tomese, of niet? Nee, daar heeft hij geen zin in. Nee? nee. Zover krijg je hem niet. Nee, maar het zou ook niet bij hem passen, dus het, het klopt wel weer. Het, is, het verhoogt weliswaar, misschien zelfs de cultstatus. Ja, maar zelfs dat kan hem niks geven. Het is een vriend van jou. Hoe is hij ooit tot, tot, uh, heeft hij het ooit tot romanfiguren uh, geschopt? Ja, als schrijver put je natuurlijk uit je ervaring. En, uh, ik ken hem heel goed. Ik heb met hem veel gereisd. Door, uh, vooral naar Amerika, want wij delen liefde voor... Uh, de country en western muziek en vooral de wat uh, obscure varianten daarvan. Mm. En uh, ja, daar hebben wij vaak uh, ja, plaatsen bezocht waar die zangers uh, te, te horen zijn. Yeah. En, uh, nou ja, en, en, ja. En toen schreef ik eens een keer over hem om, om een van die reizen een beetje terug te verdienen. En uh, ja, en toen, niemand vroeg mij over die reis. Ze vroegen alleen over hem. Dus toen dacht ik, het is eigenlijk wel een. Uh, yeah. Een personage is mij in de schoot geworpen. Ja, dus het is een, een mooi figuur. Hij, hij is, hij is ja, eeuwig shekrokend. Uh, wat, wat kun je nog meer over hem vertellen? Ja, wezen is er heel weinig over hem te vertellen. En dat, dat, dat maakt hem kennelijk wel uh, interessant. Voor mij in ieder geval wel. Kijk, iedereen doet toch zijn best zich een beetje aan te stellen. En, en uh, ja, aandacht te krijgen. En hem, hem kan dat niks, uh, niks schelen. Hij is iemand die eigenlijk... Uh, en, ja, ook de... de ik kreeg geen vat op hem. Ik ken hem nu al 33 jaar. En hmm. ja, behalve uiterlijk is hij niet noemenswaardig uh, veranderd. Dus dat zijn allemaal dingen die, uh, ja, die hem voor mij en kennelijk ook voor lezers aantrekkelijk maken. Ja, hij is er niet bij morgen op die Vindag. Wat, wat, wat gebeurt er op die Vindag? Ja, van alles. Uh, wordt natuurlijk muziek uh, uh, gespeeld uit, uit, uit, het, uit het, uh, de jukebox zou ik maar zeggen van die boeken. Uh, uh, fans lezen wat voor. Uh, uh, Onder andere Katja Schuurman en Thijs Reumer... En... Ikzelf ben natuurlijk ook, behalve schrijver, ook fan. En uh, Nico Dijkshoorn speelt, uh, speelt de muziek een beetje aan elkaar. Ja, ja met zijn Henk 5. Ja. Ja, ja. Dus, dus uh, en, en, uh, wat, wat vindt Kessels van deze uh, eer die hem te, beur, uh, te beurt valt? Ja, hij vindt het totaal geen eer, want hij vindt het allemaal waardeloze lui die, uh, die, die, die daar verschijnen. <laughs> Dus hij vindt het eigenlijk een belediging. Ja, ja, ja. We, uh, in de eerste uh, roman, uh, J. Kessels, de novel... ging het uh, richting uh, Duitsland, richting Hamburg, als ik me niet vergis. Uh, ja. uh, dit keer is het uh, een heel andere kant op gegaan. Uh, we komen in Shanghai terecht. Ja, dat, is, dat komt eigenlijk... je ja, Kessels is ook buiten je Kessels om. Want je Kessels heeft hele vaste gewoontes. En één daarvan is dat hij altijd Bami haalt bij de Chinezen om de hoek. Wat uh, natuurlijk meer mensen doen. En uh, op een van die bami uh, dagen is, uh, ja, is hij verrast... doordat er een uh, heel knap uh, meisje uh, in, die, in, die, in die afhaalzaak uh, stond. En uh, daar heeft hij dan zijn, uh, zijn hart aan verloren. Mm -hmm. en, uh, en ik kom daar te laat achter als uh, vriend en schrijver. En hij zit dan al in Shanghai en uh, ik loop dan uh, achter de feiten aan... Als, schrijver en personage. Ja, dat is mooi dat je het zelf zegt, want je bent schrijver... maar je bent ook personage in, in, in dat boek. Uh, hoe, hoe is het om jezelf zo voortdurend uh, ja, neer te zetten in, in, in een boek? Dat, ja. dat lijkt me zo bijzonder. Normaal schrijf je... We, we, we kennen allemaal je, je boeken uh, Schaduw, Weldoener... serieuze literatuur, zou ik het willen noemen. Uh, en dan, dan is dit... Een soort, het lijkt een soort spielerij bijna... Ja, kijk, het is, het is uh, heerlijk eigenlijk om... Kijk, je bent, wat ik zei, in ieder mens schuilt schuil toch een klein ijdel mannetje... die, die uh, alles uh, ja, mooier wil maken dan het is. En ik vind het fijne van deze boeken dat ik dat niet hoef te doen. Dus ik hoef mezelf ook niet uh, beter voor te doen uh, dan ik ben. En mm -hmm. zelfs, ja, er is een zekere zich van mijn meester... om, uh, om mijzelf, tenminste de, de, het, mijn alter ego, allerlei benarde situaties... Uh, te laten begeven. Ja, benard en, en, en banaal ook. Ja, maar de, de, dat is ook iets... Het, het genre is sowieso wat ik beschrijf... het is een banaal genre. Ja, like ik zeg, de hele wereld is banaal volgens mij. Maar, mm -hmm. en, maar de literatuur doet altijd voorkomen... alsof het nog een klein dorpje is in Gallië... <lacht> waar de banaliteit <lacht> ge, geweerd kan worden. En ja, dat, die schijn hou ik hier ook niet meer op. En dat is, uh, ja, dat is uh, ja, voor wel ontluisterend in zekere zin... als je bepaalde voorstellingen heb van een schrijver, mm -hmm. kom je bij mij wel uh, bedrogen uit. <laughs> maar is het ook, is het ook een, misschien een zwaar onderschat... en heel moeilijk om op deze manier dat banale... En het verhevende, want dat doe je wel. Je laat ook uh, Sartre, Nabokov, allerlei schrijvers. Die komen ook nog voorbij. Je stapt voortdurend ook uit je rol uh, als personage. Uh, misschien is het ook niet een heel moeilijk genre. Want uh, behalve dan dat het ontzettend leuk is... lijkt mij om, om het, uh, dat banale te, te schrijven... lijkt het me ook verdraaid ingewikkeld. Ja, het is, zeggen, om het George Jones te citeren... het is een hard act to follow. Ik denk, doe het maar eens na. Dat, dat lukt denk ik ook niet. Dus dat is toch wel een kenmerk van kunst. Ik moet zeggen dat het... Het lijkt makkelijk na te doen. Mm. Totdat je het nadoet. En je, en je holle rommel produceert. Dus in die zin is het wel uh, kunst denk ik. Want ik denk dat het niet zo makkelijk is om na te doen. Uh, ja, De andere kant. Uh, ik, ik, ik maak het ook niet bewust zo, zo moeilijk. Maar het is het. Uh, ik, ik zit zelfs zo in elkaar. Dat ik altijd een metabewustzijn heb. Dus ik, ik, ik beleef iets. En ik. Je kijkt naar zelf, terwijl je het beleeft. Mij is een beschrijving altijd al iets dubbels. En ik denk dat literatuur sowieso een verdubbeling is. Je begint te schrijven als het al gebeurd is. Dus schrijven is altijd een versie van een werkelijkheid... die onachterhaalbaar is geworden. Dus in die zin doet iedereen het. Maar het is denk ik ook een vormspel, neem ik aan. Het is altijd vorm. Kijk, je doet net... Er is een. een, een, een, een, een he, men, men doet net alsof boeken echt ergens over gaan. Maar het is natuurlijk, uiteindelijk zijn, zijn het woorden die heel mooi in het gelid staan, waar, ja. waar, waar, waar lezers van alles zich bij voorstellen. Dus je speelt met de verwachting van de lezer. En de lezer van nu verwacht dat je alles hebt meegemaakt, dat alles representatie is. Dus, dus alles wat gebeurt, dat, dat, dat, je dat, he, dat, ik, dat ik in China heb gezeten en dat heb gedaan. En dat die, die, die, die J. Kessel rustig thuis op zijn, zijn fletje. <lacht> <laughs> Tilburg Noord zit te wachten tot mijn boek af is. Ja, ja. En daar speel ik mee. Ja. Kun, je, kun je, om een idee te geven... Van de mensen, voor de mensen die, die nog nooit iets uh, van Kessels hebben gelezen... Om een heel klein stukje voorlezen uit het Bahamisch schandalen. Ja, jullie vroegen om een stukje... dat is in, in Shanghai. Mm -hmm. hey, ik ben J. Kessels dan kwijt. En, en eindelijk op bladzijde 178... Uh, blijkt hij gewoon uh, bij mij in hetzelfde hotel te zitten. <lacht> en nadat we een tijdje zwijgend op de stoep hadden zitten paffen... vroeg hij... Wat doe jij hier eigenlijk? Hetzelfde als jij, hè? Huh? Ik haalde mijn schouders op, hoewel ik er begrip voor had... dat hij nog geen tijd had kunnen vinden om deze nieuwe J. Kessels roman te lezen. Mede door zijn eigen verdwijning natuurlijk. Betwijfelde ik of het zin had het hele verhaal alsnog op te dissen. Ik zou bij het eind moeten beginnen, bij zijn intrede... waardoor ik gedwongen werd hem het hele verhaal achterstevoren te vertellen. Ik kon er immers alleen nog van achteren in... Dat schijnen ze in China de normaalste zaak van de wereld te vinden. Een boek van achteren naar voren lezen. Maar ik, daar op die stoeprand, begon er mooi niet aan. En wat doe jij hier eigenlijk? Hetzelfde als altijd, mompelde hij. Een beetje rukken, een beetje roken. <laughs> en zo gaat het hele boek door. Het is, het is, het is een, een ontzettend plezier om het te, te lezen. Um... In een van de recensies van Daniel Serdijn in de Volkskrant die zei, ja, het is te braaf, te vlak, te flauw, niet goor genoeg. Had het, had het, heb je jezelf ook ingehouden of niet? Ja, dat, dat was echt zo'n typische tuttige reactie, vond ik. Uh, ja, het, boek, het, het boek speelt met allerlei stereotypen. Ook het stereotype van de vrouw... en het stereotype van de onverzadigbare man... met een uh, continue erectie, erectie. enzovoort. En, ja, en zij is kennelijk iemand die dat allemaal gelooft... En wordt daar dan kwaad over? Zo'n man die ja, de hele tijd met een, uh, met een tent in zijn broek uh, door Shanghai uh, fietst. Uh, het lijkt me ook heel moeilijk trouwens, maar <laughs> ik heb het ja, nooit dat, geprobeerd. Dat te zeggen, Ja. Goed, even, nog heel even kort over morgen. Er komt een uh, verfilming van J. Kessels de Novel... gemaakt door Erik de Bruin, regisseur van de Wilde Mossels. En morgen is er een live auditie voor de rol van, van Brigitte de B. Hè? Toch? Ja, daar ja. hebben ze nog wel weinig uh, vrouwen aangemeld. Dus, oh, bij uh, deze dus. uh... ja. Oké, okay. morgen tussen drie en zes in het Comedy Theater in Amsterdam in de Nes. Uh, de J. Kessels Vendag, het Bami-schandaal. En J. Kessels de Novel, die zijn verschenen bij uitgeverij Atlas Contact. En Frans Tommeezer presenteert morgen samen met Isolde de Want het lijkt me op zich al een heel groot plezier. Ja. Veel plezier morgen. Dan uh, krijgen wij uh, ja, de, de, misschien wel de belangrijkste tip van deze middag. Wat kunnen we verwachten dit culturele jaar? Opium vraagt experts om de highlights van 2013. Artistiek leider van het residentieorkest en Opium recensent. over klassieke muziek. Ja, Roland Kief, ik had, ik had jouw naam tussendoor moeten noemen. Dat wist ik niet dat het zo in elkaar zat. Ik dacht, uh, dan komt de naam ook, maar die kwam niet. Uh, wat zijn jouw vooruitzichten van de, voor, voor, voor dit jaar? Voor dingen waar je naar uitkijkt? Nou, uh, uh, uh, 2013 markeert toch drie monumenten in Nederland. Je kunt er niet omheen, maar het concertgebouw in Amsterdam... bestaat 125 jaar. Moet je je voorstellen... Uh, dat 125 jaar geleden daar op die plek daar graasden koeien. In de boulder, hè? En op een gegeven ja. moment hebben mensen die, die daar een verantwoordelijkheid in voelden... en dat, waren geen, uh, uh, dat was niet de, de gemeente, uh, gemeenteraad of de overheid... die voelden de verantwoordelijkheid om daar een concertzaal neer te zetten. Hmm. Gewoon Want, de burgerij, ja, de die hebben, bij elkaar. die uh, hebben dat bij elkaar. Ja. Uh, en ja, uh, uh, ironisch of satirisch of wat dan ook... Uh, maar in ieder geval 125 jaar geleden zitten we bijna weer in dezelfde situatie... dat we het moeten gaan krijgen van mensen die opstaan... Ja. Uh, maar het bestaat 125 jaar. Derhalve bestaat het Koninklijke concertgebouworkest ook 125 jaar in 2013. En hoe je het ook bent of verkeerd toen ik hier naartoe kwam realiseerde ik me nog weer eens. We zijn uiteindelijk alles en iedereen die in de klassieke muziek in Nederland werkzaam is. Is op enige manier toch schatplichtig aan dat aan concertgebouw en aan dat fenomenale orkest. Ik denk dat het orkest nooit in zijn leven zo goed gespeeld is als juist nu. Um, heeft dat met, met het, de huidige chef-dirigent te maken? Of? Het heeft te maken met de huidige chef-dirigent. Het heeft te maken met het feit dat het een ongelooflijk jong orkest is. Het, heeft te maken, het wordt een beetje een hagiografie vergeven me, met, een, met, een, met een, ook een, een, een leiding van het orkest... die visie heeft op uh, wat de rol van een groot symfonieorkest mondiaal kan zijn. Mm -hmm. uh, geldt ook voor het concertgebouw zelf. Want Je moet je toch voorstellen, als je iets met klassieke muziek uh, hebt... En, of voelt of daarin ontwikkelt. En, uh, en je hebt niet zo'n fenomenale concertzaal in je omgeving. Dan kom je in een heel andere cultuur uh, terecht. Oké, okay, dus het concertgebouw moeten we dit ja. jaar in de gaten houden. Een uh, ja. ander monument is uh, dat uh, dit jaar uh, Rijmer Leeuw 75 jaar wordt. Mijn relatie met hem is niet altijd zonder de troebelen geweest, om zo maar eens te zeggen. Maar dat het een grote man is. En een enorme betekenis heeft gehad voor de nieuw gecomponeerde muziek in Nederland. Als componist en dirigent. Dat is componist en dirigent. Ja. Dat is, daar is geen enkele twijfel over mogelijk. 75 jaar. Uh, hij is, uh, heeft een rode draad gevormd door de nieuw gecomponeerde muziek in de afgelopen 30, 40 jaar. Uh -huh. En dat is uh, toch een... Groot moment. Met, met het Schoenberg-ensemble ook daarbuiten nog? Met Asco Asko Schoenberg-ensemble in het najaar. Ook met mijn eigen orkest uh, gaan we, uh, gecombineerd samen ja. met het Asko Schirmer, gaan we daar uh, heel veel aandacht aan besteden. Okay. En één ding misschien even ja. noemen. Um, uh, mijn, mijn tip voor het komend jaar is een jonge bariton, Nederlandse bariton. Ik wil niet alleen maar in die monumenten zitten, maar ook mm -hmm. uh, iemand aanreiken die echt uh, uh, aan het begin staat van een fantastische carrière. En dat is Martijn Cornet, Nederlandse bariton. Uh, een groot talent en iemand die in staat moet zijn... om een heel groot publiek aan zich te gaan binden. Oké. Okay. Martijn Cornet heet hij. Dat is hem. Ja. Yeah. Dankjewel, Roland Kees. We gaan niet naar een lijnstrookend. Nee. Nee. Dit is uh, Michael Kiwanuka. Ook mooi, hoor. Heel mooi. Straks de 80 seconden getipt door Douwe Bob. Get along van uh, Michael Kiwanuka van de CD, prachtige CD, Home Again. Nog even de uh, culturele tip van Frans Tomé. Is iets gezien, gelezen, gehoord wat de moeite waard is? Nou, waar ik zelf heel graag naartoe ga, is naar uh, Wim Helse, de Vlaamse cabaretier. cabaretier. Die, ja. uh, die ik echt, uh, ja, hij werd lang overschaduwd door, door Hans Theo en Theo Maassen, maar ik denk dat hij zeker zo goed is nu. Oké, okay, Wim Helse in het theater Ze is het moeite waard. Uh, wij gaan naar uh, de 80 seconden. Elke week geven wij een talent hier de gelegenheid om uh, 1 minuut en 20 seconden uh, te vullen. En dit aanstormend talent is nog maar 19 jaar oud. Trad al op in een uitverkocht carrière. Jawel, Paradiso, Tivoli, wonder, singer-songwriter, wedstrijd, mooie noten, zong de soundtrack van de Kari filming Lover or Loser. En op 16 januari verschijnt zijn debuut-EP Green Eyed Man. En hij wordt hier door Douwe Bob in 2012 uitgeroepen... tot beste singer-songwriter van Nederland aanbevolen. Ik vind uh, Lucas Hamming een uh, goede muzikant, omdat... Hij uh, heel goed gitaar speelt. Uh, hij heeft veel geluisterd, dat hoor je ook van uh, Jeff Buckley. Dat hoor je heel erg uh, terug in de productie van zijn uh, singles. En dat vind ik heel erg gaaf. Hij heeft een uh, mooie stem uh, in het, uh, in het uh, laag, komt het uh, mooi uit. Daarom beveel ik Lucas Hamming voor de 80 seconden aan. De 80 seconden van... En Douwebok zei het al, Lucas Hamming. Cause I drown in deception When I look in its eyes It made me feel I was the singer But in fact it was a lie Oh the surface barely as my fingers bleed hardly only getting a glimpse of reality i'll never get to find the Ja, netjes getimed, Lucas Hamming met uh, 80 seconden vrije uh, geluid. Even heel kort nog één vraag. je hebt hierin uitverkocht kregen staan, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, it, so. <laughs> um, dat zit zo. Een heel lang verhaal. Port, ik speelde hè? dus met uh, Thomas Akta samen... in uh, de bioscoop van Lover of Loser van nee. Carys yeah. En um, met mijn brutale mond... want ik moest dus de titelsong zingen die zij hadden geschreven... en toen heb ik heel brutaal aan Thomas gevraagd... Zegt zeg, Thomas... Mag ik met jullie meezingen in Carré? En dat mocht. En dat mocht. Te gek. Oh, hartstikke goed. Goed, half januari houden we in de gaten. Dan verschijnt je debuut op ep, EP Green Eyed Man. Ja. En de naam is Lucas Hamming. Houd het in de gaten. Uh, 16 januari te zien in Paradiso bij de presentatie van zijn debuut. EP 17 januari in Simpilo Simplon in Groningen. 26 januari in het Patronaat in Haarlem. Uh, ja, dank dankjewel. Uh, Frans de Meester, bedankt voor je aanwezigheid hier. Volgende week zeg ik alvast dat we er dan niet zijn met uh, opium... want dan is het EK Allround Schaats in Veen. Zaterdag 19 januari wel weer live tussen half drie en half vijf in uh, Carré in Amsterdam. Reageer ik kan op opium.avro.nl of uh, haakje opium.avro kunt u twitteren om uh, vijf uur op Nederland 2, kunstuur met daarin onder andere kunstenares Stinkerbel die dieren in haar kunstwerken verwerkt op bijzondere wijze. Uh, maar misschien bent u meer geïnteresseerd in de sport, kan ik me zo maar voorstellen. Dan heb ik goed nieuws, want om half vijf, na half vijf, uh, hier op Radio 1... Robert Meder met het Sportforum. Robert, wat ga je doen? Goedemiddag. Uh, zoals gebruikelijk op zaterdagmiddag het uh, Sportforum. Vanmiddag met Remco Rechterschot van nu sport en Antal Krilatia Sport van Trouw. En natuurlijk Tom Boot is er ook. We gaan het over wielrennen hebben. En we volgen natuurlijk het schaatsen. Want uh, de NK Sprint is in volle gang. We hebben al uh, twee keer 500 meter gehad. Zometeen meteen de 1000 meter spectaculair. Dat allemaal uh, met uh, Sebastian Timmerman. Zometeen na half vijf, na het National van half vijf met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Een groot deel van Enschede zit zonder stroom. Volgens netbeheerder Enexis is de stroom onder meer in het centrum uitgevallen. Om hoeveel huishoudens het gaat is nog onduidelijk. De stroomuitval is ontstaan doordat een transformator was uitgevallen. De oorzaak is nog onbekend. Wel zou er rook uit de transformator komen. Monteurs van de netbeheerder zijn bezig met het verhelpen van de stroomstoring in Enschede. In Zuidoost-Frankrijk is een privévliegtuigje neergestort. Alle vijf inzittenden zijn omgekomen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag, een paar minuten na het opstijgen bij Grenoble. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt.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 NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Robert Meeder. Ja, Goedemiddag, welkom bij NOS Langs Lijn. De eerste van 2013. Dus alles in goede gezondheid hopen wij u ook toe te kunnen wensen. En dat doen we dus ook bij deze. Uh, tot zes uh, uur praten we uh, in het uh, sportforum over de afgelopen sportweek. Uh, zoals te doen gebruikelijk op zaterdagmiddag. We doen dat zometeen, zoals ik net al zei, met Remco Rechterschot van uh, NuSport. En Antal Krilaat Chefsport van Trouw. En Tom Boot is er natuurlijk ook. Uh, we waren in de Kuip, omdat daar het voetbalnieuws van vandaag vandaan kwam. Pelle teken een contract voor vier jaar. Straks horen we Pelle. Zelf zijn trainer Ronald Koeman en de technische directeur van Feyenoord, Martin van Geel. Maar eerst het schaatsen, de NK-sprint in Groningen. Altijd spectaculair, de eerste afstand zit erop, sterker nog. De tweede is volgens mij al begonnen of bijna begonnen. In Groningen kijkt Sebastian Timmerman. We zijn inderdaad bezig met tweede afstand bij de vrouwen. De 1000 meter, de kilometer met in de vierde rit Thijsje Oenema nu aan het vertrek. Thijsje Oenema, natuurlijk 500 meter specialiste. Als ze de dag heeft en de weekend heeft, kan ze bij zo'n nationaal kampioenschap ook een goede 1000 meter rijden. Dus maar eens kijken wat Thijsje Oenema gaat doen. Gestart tegen een ploeggenoot van haar, Manon Kamminga. Die uh, vooral wat beter is zeg maar, op de middellange afstanden. Thijsje Oenema met 39-30 heeft ze op deze 1000 meter omgerekend... een achterstand van 24 honderdste van een seconde op Margot Boer. De andere dame uit de ligaploeg van Marianne Timmer... die uh, hier in Groningen uh, altijd goed reed. Natuurlijk uit deze provincie komt. Daardoor kennen we Groningen ook wel een beetje als de stad waar vaak de enke Sprint zijn geweest. Tien keer al in de historie. En uh, Thijsje Oenema heeft een uh, behoorlijke voorsprong genomen zoals we ook wel hadden verwacht op Manon Canninga. Boer won dus de 500 meter in 39.18 voor deze Oenema. En Laurine Farisse werd derde. Net voor Marit Leenstra, die goed is begonnen aan dit toernooi. Tegenvaller Annette Gerritsen kwam niet verder dan de negende plaats op die 500 meter bij de vrouwen. Thijsje Oenema. Nog altijd de snelste doorkomsttijd, maar dat mag je ook wel van haar verwachten. Als je kijkt naar de dames die al gereden hebben. Alhoewel ik ook bijvoorbeeld wel Roxanne van Hemert in actie heb gezien. Een talent wat er eigenlijk nog maar niet uitkomt nu ze rijdt, al een paar jaar rijdt bij de senioren in de laatste Ronde wordt het ook moeilijker voor Thijsje Oenema. Want je ziet toch wel aan de overzijde dat langzaam maar zeker het ritme en de snelheid wel verdwijnt. Laatste binnenbocht. Dat is wel lekker voor haar in dit geval. 1, 21, 45 Dat is de te kloppen tijd. En daar gaat Oenema in ieder geval wel dik onder komen. Sterker nog, ze rijdt 1 07 En rijdt ze een record. Dat is net binnen het oude record van natasha Bruintjes. Dus Thijsje Oenema doet dat heel erg goed. Maar gaat de derde tijd tot nu toe. Maar met 1 07 laat Thijsje Oenema dat ze in ieder geval een goede zaterdag heeft... bij dit 1K-sprint snelste tijd op deze 1000 meter. En er zullen nog veel dames daar moeite uh, voor moeten gaan doen om daar onder te komen. Irene Wust doet ook mee aan dit 1K, rijdt straks tegen Lotte van Beek... Matasja Bruintjes tegen Leenstra in rit 9. Boer, rest van de 500 dus tegen Anis Das in de voorlaatste rit. En Gerritsen straks in de laatste rit tegen Laurine van Riesen. 500 meter ook gezien bij de mannen. Daar wint Michel Mulder in een bare 35-45. Rijdt 14e af van het oude record. En wint het duel met zijn tweelingbroer Ronald Mulder. Jan Smekens wordt tweede achter Michel Mulder. Ronald Mulder derde. Heijn Otterspeer vierde. Die vier zaten dicht bij elkaar. Dan valt er een gaatje naar de nummer 5. Steven van Groothuis. En dan valt er opnieuw een gaatje naar de nummer 6, kjelt Nuis... Die eigenlijk een beetje de middenmoot aanvoert. Maar dat zit ook nog wel redelijk dicht bij elkaar. Duizend meter bij de vrouwen zijn we dus mee bezig. Snelste tijd opname van Unama Unema 1907 een Barenpoor. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over de sportactualiteiten. Ja, we gaan terugblikken op de afgelopen sportweek. Mag ik beginnen met uh, Remco Rechterschot van Nieuwsport. Van harte welkom. Remco, wat is jouw moment van de week? Ja, een beetje getwijfeld. Uh, Graziano Pelle vond ik uh, uh, interessant nieuws. En uh, de nakende uh, bekentenis van, van Lance Armstrong is ook wel spannend. Maar ja, het nieuws was natuurlijk wel de scheiding van uh, Rafa van der Vaart en uh, Sylvie Meis. Ja, dat was uh, het, sport... van der Vaart dat was het uh, sportnieuws van de afgelopen week ja in eerste instantie niet uh, dacht ik van goh lullig voor ze maar uh, daarna dacht ik inderdaad van uh, misschien heb ik het niet goed ingeschat en werd het alsnog wel heel erg groot nieuws ja ja ja een sportnieuws ja uh... Je kon er niet omheen en uh, kennelijk was dit toch uh, sportnieuws. Ja, bij deze. Goed, uh, Anton ook welkom. Ja, dankjewel. Zes van trouw. Wat ja. is jouw moment van de week? Nou, het werd net al even gememoreerd, maar ik moest. Sylvie en, en. Ja, ook Sylvie en Rafael natuurlijk. Ik Ja, en de dochter van uh, Maradona. <laughs> <laughs> nee, ik, ik vind het wel eigenlijk heel mooi dat, uh, dat Feyenoord erin is geslaagd om uh, Gratiane Pelle vast te leggen voor de komende vier jaar. Die club die heeft de laatste jaren natuurlijk enorm veel uh, moeilijkheden gekend. Financieel uh, diep, uh, door een diep dal gegaan. En zij zijn er nu in geslaagd om, uh, om een spits te kunnen kopen. Wat ze de laatste jaren vooral uh, zichzelf moesten verlaten op transfervrije spelers. Ja, hij komt van Parma. hè? Hij komt van Parma. Ze hebben tussen de 2 en 3 miljoen euro voor hem betaald. Nou, dat lijkt mij voor een 27-jarige spits die er 14 in, uh, in schopt in een half seizoen een, uh, een goed bedrag. En uh, ja, ik denk dat het een soort markeringspunt is voor Feyenoord... dat ze nu toch weer uh, richting de Nederlandse top uh, gaan meedoen... als ja. ze ook weer wat kunnen kopen af en toe... en niet alleen maar op eigen jeugd hoeven te rekenen. Ja. Dus uh, ik vind het wel een mooie, mooie ontwikkeling voor Feyenoord. In de toekomst kennen we Feyenoord als de club van voorpellen en de club van napellen. Eigenlijk. Ja, dat denk ik ook. Tom Boots, ook welkom in het nieuwe jaar ook. Met het nieuwe jaar. In goede gezondheid zo te ja. zien, Ton. Je hebt ja. het allemaal goed doorstaan. Dank Wat was jouw moment van de afgelopen week? Nou ja, gedurende deze, om, omstreeks deze tijd heb je allerlei sportverkiezingen. En de internationale sportpers heeft Usain Bolt uitgeroepen tot sporter van het jaar. Op de tweede plaats kwam Phelps, de zwemmer. En de derde plaats Djokovic. Uh, het verbaast mij een beetje dat het verschil zo groot was. Want Phelps was mijn favoriet. Bolt kreeg 33 van de stemmen. En Phelps maar uh, 11 En verder vind ik dat het vreemd is. Ik heb bij de Laureus Award, dat is de Oscars, ge gekeken. Bij de sportverkiezingen van het jaar in Nederland. Is sinds 2000, maar daarvoor waarschijnlijk ook... nooit een teamsporter sporter van het jaar geworden. En... Ik vraag me af, doen die teamsporters geen topsport dan? He, ik vind het heel vreemd. en Vooral nu met een Lionel Messi verwacht je toch dat hij ergens in de buurt komt. Nee, hij komt nergens in de buurt. Ja, goed, bij deze waarvan akten. Dank je wel. Goed, um, Pelle, net al uh, aangemerkt uh, of even aangeroerd, zo moet ik het even, uh, even zeggen. Uh, voor vier jaar getekend, vandaag werd dat uh, bekend bij Feyenoord. Uh, iedereen was daar natuurlijk hartstikke uh, blij, de technische directeur blij, de trainer blij, uh, iedereen uh, enthousiast, ook de hoofdpersoon zelf. Christian Pelle is blij met zijn contract, omdat Feyenoord hem een kans gaf en hij dat vertrouwen nu wil terugbetalen. I would like really to that they get profit of me and, in every kind of ways then. The, now the most easier things was in one side easier uh, to sign for for final, and then I, will, I was really happy. Again here I did uh, a great uh, six months, four months, five, and. Uh, with everybody, with the club, really nice people working around for this club. It's a really big club, I mean, in the last years, maybe they had some some problems, but if you are in, in into this club, you can see that they have a really big potentiality. They are a really good club, really good employer working for this art. And then, great supporters, everybody knows this already. and. Uh, For me was not so difficult to decide to stay here. Ja, dank u wel, Hij wil graag van waarde zijn voor de club waar zoveel fijne mensen werken, zo zegt hij. Het is een grote club, ook al hebben ze een moeilijke periode achter de rug. Iedereen weet dat ze geweldige supporters hebben. En dus was het geen moeilijke beslissing om bij Feyenoord te blijven. Dat is een beetje de samenvatting van wat hij zojuist vertellen. Renko Richters, wat is jouw mening over het feit dat. Uh... Feyenoord Pelle heeft weten te strikken voor vier jaar. Ja, fantastisch uh, voor Rotterdam natuurlijk, want uh, uh, dat is volgens mij wel waar de supporters al uh, stevig op hoopten. En als uh, Marten van Geel uh, dat voor elkaar krijgt om hem ook daadwerkelijk vast te leggen, dan uh... Tja, ik denk dat, uh, dat uh, San Cesarino, die letje, waar die vandaan komt... dat mm -hmm. het wel een nieuw bedevaartsoord gaat worden voor de Feyenoord-supporters. Voor de uh, komende zomer, als dat ze doorgaat. Ja, goed, we moeten het afwachten. Uh, Ton, je hebt hem ooit, uh, met je, toen je nog met je voetbalschoenen in de klei stond... heb je hem uh, gezien bij AZ, hè? Ja, ik heb daar stage gelopen bij AZ, onder Vergaal. Uh, toen heb ik hem gezien en eigenlijk niet gezien. Uh, hij viel niet op, Hij niet viel totaal niet op. Ja, hij viel op als een, heel, een mooie jongen... En een hele aardige jongen, een hele sympathieke jongen. Maar zijn voetbal viel helemaal niet op. En ik moet zeggen dat dit half jaar in Feyenoord... heeft mij zo verschrikkelijk verbaasd. Een fantastische klik is er natuurlijk. Misschien heeft de trainer daar wat mee te maken. Maar om zo'n langdurig contract te geven... want je moet toch maar afwachten... Of dit door zal gaan natuurlijk, hè? Ja, of dit ja. zich door zal zetten. Ja, goed. Zometeen Ronald Koelman nog even over, overpellen. We kunnen hier nog lang over doorpraten. Doen we nu even niet, wellicht straks, want we gaan weer naar het schaatsen. Want Irene Wust staat volgens mij aan de start voor de duizend meter. Sebastian. En de achtste rit gaat zij het opnemen tegen Lotte van Beek. De achtste rit van de elf in totaal. We hebben er dus nog vier te gaan, deze rit, meegeteld. En nog altijd, maar ik had niet anders verwacht, staat de tijd van Thijsje Oenema bovenaan, die 1907 het baanrecord en een verschil van 1 seconde. Eh, 1700ste naar de nummer 2 toe. Marit Dekker zegt genoeg over de dames die we tot nu toe gezien hebben. Maar, eh, Irene Wust, vorige week tweede op het NK Allround. Is gestart voor deze 1000 meter. Rijdt tegen Lotte van Beek die dit seizoen goed op dreef was op de 1000 meters. Tweede op het Nederlands kampioenschap afstanden. Daarna eh, had ze patent op de derde plaats in de Wereldbeker. Werd steeds derde. Van Beek opent in 1861. Ietsje sneller dan Irene Wust, die na die tweede plaats in te mos op het Nederlands kampioenschap Allround weer ziek was afgelopen week. Daardoor de kwalificatiewedstrijd voor de 1500 meter liet lopen. Belangrijk is deze 1000 meter voor haar. Want er zijn nog drie tickets ook dit weekend te verdienen... voor de wereldbekerwedstrijden op deze afstand. Waar Van Beek trouwens al zeker van is, net als Laurine van Riesen. Ondanks de buitenbocht is Irene Wüst nu voorgebleven aan Lotte Van Beek. Dus een goed teken voor Wüst, slecht teken voor Van Beek. Maar met 47, 36 is Irene Wüst wel ietsje langzamer. 400ste van een seconde dan Thijs Oenema was hier. En nu moet Van Beek in de binnenbocht eventjes... Vaart maken, anders komt er een moeilijke kruising aan. Ja, nou, dat gaat maar net goed. Er zat niet veel meer tussen. Van Beek direct naar buiten toe. Irene Wüst direct naar binnen toe. Maar uh, daar kon je nog net een papiertje tussendoor steken als het ware tussen die twee. Betekent wel dat Wüst Van Beek al vroeg te pakken had op de kruising. En door de laatste binnenbocht gaat toeslaan en deze rit gaat winnen. In 19.07 is de te kloppen tijd van, uh, van Oenema. En die gaat eraan. Zo! En niet zo'n beetje ook zeg. 1.17.58. We slaan de 1.18 gewoon eventjes over hier wat betreft het baanrecord in Groningen. 1.17.58, goede slotronde van Irene Wüst, 30-2. En ze kon mooi gelijk naast Lotte van Beek kruipen. Die feliciteert Wüst ook meteen en steekt de duim op. Als je ziek bent geweest en je rijdt deze tijd 1.17.58, Goedemorgen, dan, uh, uh, dan heeft de ziekte je misschien wel beter gemaakt, zou ik willen zeggen... wat betreft Irene Wüst, die daarmee dik aan de leiding gaat op deze duizend en maar ietsje langzamer hier rijdt dan dat ze was bij de NK-afstanden dit seizoen in Heerenveen. Dat was tot nu toe de enige duizend meter die Irene Wust reed in wedstrijdverband. Geeft aan hoe goed ze heeft gereden op deze duizend meter in 1758. En ze is daardoor Lotte van Beek voorbij in het algemeen klassement. Die reed in 1863 stel, trouwens en staat ermee dus tweede op meer dan een seconde van Irene Wust op deze duizend meter. Wust van Beek voorbij in het klassement. Wust is ook Thijsje Oenema voorbij gegaan in het klassement. ...na deze eerste dag. En Marit Leenstra is vertrokken nu. Uh, het strakschot hoorde u op de achtergrond voor haar rit tegen Natasja Bruintjes. Leenstra reed goed op de 500 meter. Werd vierde in 39-42 Bruintjes. Achtste in 39 88. Moeten ze een hoop goedmaken op deze 1000 meter vorig seizoen. Het hele seizoen buitenspel gestaan. Had van alles en nog wat blessures en ziekte. Onder andere ziekte van Vijver. En dan is de weg terug naar de top. Is moeilijk en lang en zwaar. 1866 opende Marit Marit Leenstra. Met die openingstijd zat ze rond de tijd van Irene Wust. En er komt Leenstra op de kruising richting het rode pak van het team Corendon. Gereden de ploeg waar Natasja Bruintjes voor rijdt. Ja, een sponsor Leenstra heeft. Ze hebben nog altijd geen hoofdsponsor bij het team van Veen. Wel een subsponsor tegenwoordig. En de voormalig Nederlands kampioene allround Marit Leenstra komt door in 47-57. En met die tijd van 47-57 is ze langzamer. 2100 100 om precies te zijn. Langzamer dan Irene Wust. En die reed ook nog eens een goede slotronde. Dus heeft Leenstra een hoop goed te maken. Wil ze ook in die 1.17 terecht gaan komen? Die hele sterke tijd die Irene, Irene Wust zojuist reed. Leenstra gaat in ieder geval wel afgetekend de rit winnen van Natasha Bruintjes. Hier komt ze aan. 1.17-58 de tijd van Wust. En hier komt. Nee, geen 1.17. 1.18-22. Ze blijft wel Wust voor in het algemeen klassement na de eerste dag. De tweede tijd achter Irene Wust voorlopig dus. Op deze 1000 meter voor Marit Leenstra. Zo dadelijk, Margot Boer, de winnares van de 500 meter. Komen wij zo bij je terug, Remco Rechterschot van Nieuwsport. Je reactie, Wust. Ja, het valt me op dat je wel, wel vaak, wat Sebastian zei, ziekte die haar kennelijk beter maakt. Ja, mooie zin. Dat, ja, maar dat hoor je dan wel, wel vaker ook, dat, dat schaatsers die dan vijf dagen voor zijn toernooi ziek worden en dan kennelijk op de een of andere manier langer profijt hebben van van anti stof of zo die er ja. worden opgebouwd dat vind ik wel uh, frappant ja maar haar 500 meter was natuurlijk niet uh, uh, niet ja voor haar doen misschien best goed en ja, maar ze is wel echt iemand die voor de, voor de uh, iets langere afstanden gaat dan, ja. dan de 500 meter ja, ja ze ja. is geen pure prins aantal uh, ja ze is geen pure sprinter natuurlijk dus zij moet het niet hebben van die 500 meter maar juist van die 1000... En de 15 maar op dit, op dit toernooi ja. van, de, van de duizend. En eh, ik denk dat ze toch wel een beetje getergd was. En dat ze natuurlijk vorige week voorbij werd gereden... door een short trackster op, ja. op haar eigen toernooi, op de NK Allround. Ten Mors, ja. En door Ter Mors, door Jurien Ter Mors. En eh, je ziet dat ze hier dan toch heel getergd over de, over de streep komt... zonder echt te juichen. Dus daar zal wel een klein beetje... Ja, nou even kijken of er iemand anders aan die 1-17 komt. De laatste twee ritten, Sebastiaan in Groningen. Morgen, Boer zou het natuurlijk moeten kunnen. Begon goed op dit NK-sprint. Begint wat minder, maar dat zijn we ook wel van Boer gewend. Aan deze duizend meter tegen Anis Das. Das die goed ook reed op de 500 meter. Met de vijfde plaats een goede basis slechte voor een toernooi. Maar Margot Boer moet altijd even op gang komen. Die eerste, zeg maar 100, 150 meter. Ook op de 500 meter zien we dat dat bij Margot Boer. Zijn niet haar beste meters van zo'n afstand. Maar als ze naar links zou kijken, ziet ze nu zo'n beetje het blauw-witte pak van Anis Das. Die rijdt voor een kleine ploegteam anker. Voorbij komen is gewoon aan de leiding. Na 600 meter van deze uh, 1000 meter. Maar de rondetijd van Boer is ietsje sneller dan de rondetijd van Isda. Anis en beide dames zijn ook sneller dan uh, Irene Wüst was in deze fase van de 1000 meter. Voordat we dus die laatste ronde ingaan. Boer wel moeite met het uitversnellen de, terwijl ze de kruising oprijdt. Heeft wel een richtpunt aan Elise Das. Die gaat uh, de laatste buitenbocht in. Aan uh, Margot Boer de laatste binnenbocht. En nu heeft ze Das in ieder geval al te pakken. Gaat dus deze rit winnen. De 17:58, Dat is de te kloppen tijd van Irene Wüst. Ze komt in de buurt Margot Boer maar redt het niet. Nee hoor. 1.18.74. Dan levert ze in de slotvaar. Of dan heeft ze toch in het begin te veel ingegaan. Uh, Margot Boer in 1969, de tijd van Anis Das. Ja, die, dat begin van Margot Boer. Daar laat ze een uh, behoorlijke uh, duit van een tijd liggen, om het zo maar even te noemen. Al was die slotronde van Irene Wust ook wel extreem sterk. En de 1758 daarmee is Wust ook Margot Boer, voorbij gegaan in het algemeen klassement. Al zit daar slechts twee honderdste van een seconde tussen. Als die tijd van Margot Boer niet wordt gecorrigeerd, en dat wordt hij niet. De e1874 betekent, uh, nee dat Leenstra moet ik zeggen, sorry ik maak even een foutje. Leenstra is Margot Boer. Voorbij gegaan in het algemeen klassement na deze eerste dag. Die staat net 200 voor Margot Boer. Als de dames, twee groene dames, in de laatste rit hun startpositie in hebben genomen. Maar de starter André de Vries. Een fout constateert bij Laurine van Riesen. Volgens mij daar zat inderdaad de beweging. Eerst naar rechts en daarna naar voren. En dus moet deze start opnieuw. Twee vrouwen dus uit de Activia Danone ploeg van Jack Ori. Dat is dus de naam van de vrouwenploeg van hem. splitste de vrouwen en de de mannenploeg aan het begin van dit seizoen, want hij vond twee sponsoren en dus rijden deze dames niet in het zwart zoals de mannen, maar in het groen. Ah, Laurine van Riesse, de nummer drie van de 500 meter, kan natuurlijk want ze is ook Olympische medaillewinnares. Een goede 1000 meter rijden, Olympisch brons won zij tegen Annette Gerritsen, de winnares van het Olympisch zilver op deze afstand. Maar Gerritsen heeft een hoop goed te maken hoor. Negende slechts op de 500 meter en weer niet goed weg gebeurde ook al op de 500 meter waar de eerste start toen ook vals was en ze na de tweede start eerst helemaal naar buiten reed als het ware in naar baan om daarna terug te keren naar de binnenkant en nu ging ze ook eerst een beetje naar de rechterzijde en daar verlies je gewoon tijd mee laurine van riesen opent in 1813 voor haar om 18:49 voor annette gerritsen de openingstijd van van riesen is de snelste openingstijd die we gezien hebben op deze 1000 meter bij de vrouwen en daar de eerste of daar de tweede buitenbocht voor de eerste keer weer terug op de kruising is het verschil maar minimaal hoor loopt Anette gerritsen dadelijk weer meer achterstand op want laurine van riesen gaat de binnenbocht in terwijl gerritsen de Buitenbocht heeft. En daar neemt Van Riese dan meer en meer afstand van haar uh, ervaren ploegenoten. De bel klinkt voor Laurine van Riese. Hier had Irene Wus 47-36. En hier komt Van Riese in 47-13. 100 tijd 29-0. En nu die laatste ronde in. Die laatste ronde waarin Irene zo goed reed. 30-2 was de slotronde van Irene Wust op deze 1000 meter. Op de kruising heeft Van Riesse, oei, oei oei een grote voorsprong op Annette Gerritsen. Het gaat niet goed hoor met Annette Gerritsen. Die ligt echt 30 meter zo'n beetje achter Laurine van Riese heeft wel de laatste binnenbocht om nog het een en ander goed te maken. Maar dat gaat er niet lukken wat betreft de ritwinst ook. Laurine van Riesen gaat deze rit winnen. Maar de tijd van Wüsten komt ze niet aan. Ze verliest veel te veel door 32-1 te rijden in de slotronde. In 19 23 voor Laurine van Riesen. Zevende wordt ze op de kilometer. En Annette Gerritsen twaalfde. 21:47 En die heeft een slechte dag vandaag op deze eerste dag van de NK Sprint. Wüst wint de 1000 meter. Dat doet ze voor Marit Leenstra en Lotte van Beek. En dan gaan we de tijden bij elkaar optellen. Komen we tot de conclusie dat de leider in de stand van het NK Sprint... naar de eerste dag Marit Leenstra is... Zij heeft een voorsprong. Morgen op de 500 meter. Van slechts 200ste van een seconde. Op Margot Boer. Die dus tweede staat. En dan valt er toch wel een gat naar Irene Wust. Op de derde plaats. 2400ste morgen. Achter Marit Leenstra. Op die 500 meter. Wust heeft een aardige buffer. Op haar beurt opgebouwd. Naar de nummer 4 toe. Naar Thijsje Oenema. Kijk ik nog even naar Gerritsen. Negende. En dan gaan er maar 4 naar het twee keer sprint. Veel werk aan de winkel. Morgen voor Annette Gerritsen. Goed, straks de mannen. Dan horen we Sebastiaan Weer. Even hier weer aan tafel. Remco, Antal en uh, Ton. Uh, ja, uh, wat vinden jullie van Annette Gertsen? Zoals het er nu voor staat. Dramatisch, hè? Ja, Remco? Ja, ja. echt dramatisch. Gewoon zoals ze... Ja, ik bedoel, die... Uh, dat was toch wel onze, onze beste schaatser zo'n beetje op de, op de sprint. En uh, als je dan ziet hoe ze hier acteert. Maar ook die... die ja, ook, toch ook wel die hele ploeg van... Uh, van Orie. Tenminste, al die vrouwen die niet dendrend uh, presteren. Ja, ja. Ik had, ja, ik had, het is opmerkelijk, want ik had verwacht dat de Gerritsen dit jaar wel weer zou aansluiten bij de Nederlandse top. Ze, heeft niet, ze is weer terug bij, de, bij Jack Ori, waar ze een tijdje weg is geweest. En dat ze bij Marjan Timmer heeft gereden. Mm -hmm. Daar ging het niet goed, dat er ook niet zo, niet zo goed tussen, tussen Timmer en, en Gerritsen. En nu lijkt ze ook onder Ori, die haar natuurlijk heel goed heeft gemaakt in de vorige periode. Uh, rijdt ze niet goed en dat is opmerkelijk. Ik ben heel benieuwd waar het aan ligt. Ja. Is het voorbij? Nou, als ik één ding heb geleerd dat je in schaatsen nooit iemand volledig moet afschrijven voordat hij is gestopt. En schaatsen, zoals die schaatsen het altijd zelf uitleggen, is heel erg een kwestie van gevoel. En dat kan ook over twee weken zomaar weer beter gaan. Maar het ziet er voor Annette Gerts op dit moment wel heel slecht uit. Tom, Nou, ik kan daar niet zo goed over oordelen. We hebben twee experts aan de tafel. Maar ik vond het wel interessant over Wust. Die is dus eerste geworden. En die is ziek geweest. En toen noemde Remco net antistoffen. Je weet dat na een ble uh, blessure vaak gedwongen rust helpt om ja. uh, beter te worden. En toen dacht ik meteen antistoffen. Ik had er nooit van gehoord. Maar wat is de chemische samenstelling daarvan? Want die kunnen meteen op de dopinglijst waarschijnlijk. Nou ja, je zou <lacht> jezelf kunnen injecteren met een soort uh, griepvirus. Uh, ja, vijf, nou, of zes dagen ik. voor zo'n toernooi. Daar heb ik wel ja. eens over na zitten denken. Uh, ja, hij heeft het niet veel meer te maken met gewoon rust. Je ziet toch vaak dat, dat sporters voor dat ze een grote prestatie moeten leveren... dat ze dan taperen, dat ze rust nemen. En zo'n uh, griepje is natuurlijk gedwongen rust... waardoor ze misschien ook ja, wel volledig, dag... uit, volledig uh, dat uitgerust dat we aan ja, zo'n toernooi beginnen. Ik dat denk dat daar veel meer ik... aan ligt ja, dan aan Dat vind ook natuurlijk. Maar Remco noemde ja, nee, dat... specifiek die antistoffen. Ja, nou ja, goed. Dat, dat, dat, uh, als, je, als je griep hebt, uh, dan, dan gaat je lichaam gaat zich daartegen weren. En uh, het, ik heb me wel eens laten vertellen... dat die antistoffen wat langer ja. in het lichaam uh, zitten... daarna, omdat het ook die ziekte die krijg je... en dan twee dagen later gaan die antistoffen... Uh, uh, heb ik me uit laten leggen. Ja. Maar dat die er dan wat langer in blijven dan uh, die griepcellen... dan zeg maar als je uh, zo'n toernooi hebt. Ja, overigens heb ik het verhaal ook wel in het wielrennen wel eens gehoord. Dat uh, mensen voor een belangrijke wedstrijd ook nog wel eens... Uh, ja, maar veel, alcohol al veel, wilde, veel alcohol wilden nuttigen, zodat de stoffen ze dan verder hielpen. <laughs> goed, wat daarvan waar is. Uh, de, <laughs> toekomst, ik zou niks toekomst, uitsluiten. Toekomst, nee, ik sluit <laughs> helemaal niks uit in het Goed, even terug naar Feyenoord. Want daar hadden we het over. We hebben Pelle dus overgenomen van Parma. Uh, hij werd uh, nog gehuurd van uh, de Italiaanse club. Angelo Taviel, die sprak met Martin van Geel. Dat is de technische directeur van de Rotterdamse club. En stelde dat het jaar in ieder geval goed is begonnen. Dat klopt. We hebben in ieder geval een fantastische start. Met een hele druk bezochte, bezochte eerste training. Een fantastisch uh, bezochte uh, nieuwjaarsreceptie. Ja, en als je dan ook nu dat nieuws naar buiten kunt brengen dat we pellen hebben gecontracteerd voor, uh, voor vier jaar. Ja, dan, uh, dan begint het jaar goed. Ja. Hoe zit het in elkaar, het contract? Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen op deze manier? Nou, als je een aantal weken geleden daaraan begint, want dat is natuurlijk iets van, van een aantal weken, dan, uh, dan hoop je dat dit, dit het eindresultaat wordt. Maar je verwacht het eerlijk gezegd uh, niet zo, want uh, wij zijn natuurlijk beperkt in onze mogelijkheden. Dus dat moest één uh, passen binnen het salarisbudget, maar twee ook, okay, want wij gaan weer een investering doen, ook absoluut uh, qua transfersom. Uh, nou, beide is gelukt. Dat heeft wel een aantal weken geduurd, dat heeft behoorlijke besprekingen gekost, maar uh, het is uiteindelijk alle twee gelukt. Nou, doen jullie nooit uitspraken over bedragen? Er wordt gezegd, het is minder dan 3 miljoen. Maar als ik zo rond de 2 miljoen ga zitten, dan zit ik dan wel in de buurt? Nou ja, wat je terecht zegt, wij doen nooit uitspraken over bedragen. Maar 3 miljoen zouden jullie nooit hebben uitgegeven? Dat was boven onze marge, ja. Toch enige duidelijkheid. Enige duidelijkheid, maar uh, ja, ik, ik, zou, ik zou wel duidelijker willen zijn. Maar goed, er, er zijn bepaalde afspraken die je daarover maakt. Je doet dat niet. Maar het is wat ik nog een keer wil benadrukken... absoluut binnen alle grenzen gebleven. En, uh, en daar zijn we best, best blij mee, heel blij mee. Daar zijn we ook een beetje trots op dat je dat toch voor elkaar krijgt. Dat Feyenoord weer een investering doet. Dat geeft ook een goed uh, signaal naar, naar alles, iedereen intern, Maar zeker ook naar onze achterban. Uh, dat we weer een, een stapje daarin hebben kunnen maken. Want we hebben eigenlijk afgelopen windows alleen maar kunnen verkopen. We hebben voor veel geld verkocht. We hebben amper iets kunnen doen, alleen maar huren of jeugdspelers door. En nu hebben we weer een, een, een investering gedaan in, in een spits... ...waarvan wij het vertrouwen hebben, heeft het ook al laten zien. Maar we hebben ook het vertrouwen naar de toekomst toe... ...dat het de ideale spits voor Feyenoord is. Dus dat is, een, dat is weer een nieuwe stap in onze wederopstanding. Wat heeft ervoor gezorgd dat jullie dachten van... ...we gaan deze stap proberen te wagen op een brutale manier? Nou, omdat hij eh, één laat zien dat het de ideale spits is voor ons qua, qua type speler. Hè? Een aanspeelpunt, sterk, kopsterk, in drie spitsen systeem functioneert hij fantastisch. Daarnaast uh, heeft hij laten zien een, een geweldige prof te zijn. Goed in ons uh, team te passen. Uh, en, uh, geen groot ego. Dus gewoon echt een sociale jongen die, uh, die prima past in, in, in onze groep. Uh, die veel waardering krijgt van onze technische staf. Van, van de mensen eromheen. Van uit, uh, uiteraard onze supporters. Maar ook van zijn medespelers. Heeft natuurlijk ook andere jaren meegemaakt. Hè, waarin het allemaal wat minder liep. Dus hij koestert dat wel. Hij waardeert dat. En dat zal allemaal uh, zijn argumenten geweest zijn. Ook voor hem. Om, uh, en dat heeft hij ook heel duidelijk uitgesproken. Om, om bij Feyenoord bij te tekenen. Hij uh, hij voelt zich hier als een vis in het water. Dan spelen jullie vanmiddag een oefenwedstrijd tegen AGOVV. 25.000 man als ik het goed heb. Hoe gaan die reageren op dit nieuws? Ja, ik heb zelfs begrepen dat er al 30.000 kaarten verkocht zijn... plus nog een aantal seizoenkaarten. Dus we gaan richting 35.000. Ja, dat geeft nog eens een keer aan hoe groot deze club is... hoe deze club uh, leeft. Uh, ik zei al over de eerste training, een nieuwjaarsreceptie... maar ook met alle respect, VV dat daar uh, zoveel mensen op, op afkomen. Ja, ik denk dat die enorm enthousiast zullen, zullen reageren. Uh, en uh, ja, dat is een hele fijne bijkomstigheid. Maar het allerbelangrijkste is dat wij weer een signaal hebben gegeven... dat, uh, dat Pelle de komende vier jaar bij, bij Feyenoord is... en dat wij uh, de ideale spits zoals wij dat vinden, naar nou onze mogelijkheden hebben we kunnen vastleggen. Dat is, dat is het allerbelangrijkste. Martin van Geel was dat eerder vanmiddag. Inmiddels uh, is die wedstrijd uh, gespeeld tussen Feyenoord en AGLVV. Het publiek uh, reageerde inderdaad enthousiast op uh, het, het, uh, het invallen van Pelle, wat dat deed hij in de 59e minuut. Maar daar, uh, dat was ook eigenlijk alles waar ze voor konden applaudisseren, want het bleef 0-0 en het was een licht fluitconcert zowaar, na 90 uh, minuten. Als jullie het zo horen, dan nog wat toevoegen... Oh. vraag ik aan Remke Rechterschot, Krilat en Tom Boot... Uh, wat jullie eerder hebben gezegd over uh, ja, de nieuwe de regel... mijlpaal bij Feyenoord. Ja, en de hele euforie over Pelle was misschien ook wel de laatste wedstrijd... die Ario VV ooit gespeeld heeft. Dat is misschien ook wel een, een, bijzonder, een, een bijzonder feitje. Volgende maar, week, dinsdag volgens mij. Dinsdag moeten ze vier ton bij elkaar krijgen. En als dat niet lukt, dan uh, gaat de club ter zielen. Maar dat even terzijde natuurlijk uh, van nieuws van Pelle. Ja, het is geweldig voor Feyenoord te zitten voor elkaar hebben kunnen krijgen. Maar ja, dat is al wel gezegd, denk ik. Ja, ja. Ja. Ja, ze hebben niet veel hoeven te betalen. De, dan maak ik duidelijk op dat Parma wel heel graag van hem af wilde, ja. de, de, de, Tom. Nou, ik denk het wel. en Ik blijf zeggen, het is een half jaar, heeft hij fantastisch gespeeld. Super populair. bij de. Dus op dit moment is het een goede aankoop. Maar vier jaar vind ik zo lang. Laten we eerst maar eens afwachten hoe het in de toekomst gaat. Want stel dat hij weer terugvalt in zijn oude vorm... ja, dan uh, heb je een investering voor niks gedaan natuurlijk. En de Parma waarom? een werelddeal gesloten... De... Achteraf. Ja. Ik weet niet hoe lang hij nog contract had bij, bij Parma. Uh, drie over. jaar geloof ik. Ja. Ja. Nou ja, goed, dan is het niet zo heel erg duur als 3 uh, miljoen. Als, als, hij, als lag, hij dit miljoen aanhoudt niet, nee. Nou ja, nee. het is wel veel, want uh, AZ krijgt nog 1 miljoen van ja. Parma. En dat kunnen ze dan eindelijk betalen. Ja, goed, bij deze dank jullie wel. Zometeen na vijf zijn we terug gaan we Arts Schenk bellen over dat enorme plot wat hij heeft. Meer daarover zometeen.